Het fatale uur van Mr. Loosen, Geschreven door de Belgische auteur Paul van Herk. Bewerking André Meurs. Zeg Betty, zet jij de radio's aan, ja, Waarom nou, John? Mag het nog nooit eens een avondje rustig zijn in huis. Ach, het hoeft niet de hele avond, Betty. Het is een mooi concert om half negen. Oh ja? Mm -hmm, de negende van Beethoven. Nou, vooruit dan maar. Hulp ons om twee graag. Is dit het? Ja, maar wat, wat gek zeg. Het is al bezig. Hoe laat heb jij het? Ik heb het bijna half negen. Ik ook? En in de gids staat toch duidelijk dat het om half negen begint? Of ze zullen vroeger begonnen zijn? Nou, dan kan jij de radio niet. Later beginnen akkoord, opzij schuiven voor een voetbalwedstrijd akkoord. Maar zomaar vroeger beginnen? Nee. Heb je wel op de goede bladzijde gekeken? Hier? Kijk maar. Hier, daar staat het. 20.30 uur. Dertig. Negende symfonie in D-kleine terts Open 125 van Beethoven. <laughs> Wint je daar nog maar niet over op, John? En luister liever naar de muziek. Gelijk hm. heb je. Weer gaat. Mooie muziek toch, hè, Betty? Ja. Het is tien uur. Thans volgt het nieuws. Eerst het binnenland. De ministerraad besprak vandaag de problemen. Zo, het nieuws mogen ze houden. Al die beroerde politiek. Ze moest eigenlijk eens een. Hey, wat is dat? Het nieuws moet om tien uur komen en het is pas twintig minuten voor tien. J Jij hebt het tijd zijn toch ook gehoord? Trouwens, de nieuwslezer zei het zelf. Het is tien uur. Wat gek. Gek? Is dat alles wat je weet te zeggen? Zeg, lopen eens even naar Veldman hiernaast en vraag hem hoe laat het is, wil je? Op dit onzalige uur? Onzalige uur? Welk fatsoenlijk mens slaapt er nou al om twintig minuten voor tien? Goed, goed. Ik ga al... Bijna kwart voor tien. Zie je nou wel? Wat bedoel je? Zie je nou wel? Nou, dat lijkt me nogal duidelijk, Betty. Er gebeuren hier geheimzinnige dingen. Ik moet er het fijne van weten. Ik ga eens even een andere zender proberen. Waar is de radio -gids gebleven? Hier. Dank je. Ah, hier. van 1 heeft een jazzprogramma om tien voor tien. Hm? Dat is over drie minuten dus. Eens even kijken. Achmed. Ik wil niet dat die verdomde lijf van je zich gedraagt alsof ik. Mijn kamer uit vrouw. Klopt ook al niet. Kamer? Weet je zeker Komt dat je de groei groof zit? Ja, kijk zelf, maar. Jij bent mijn vrouw. Je staat het. Ja, Jess yes, om tien uur. Dan nieuws in het kort en dan om twee minuten over tien een hoorstra. En ja. brutale dan die andere drie bij elkaar. Dat ik niet huh? zag dat Het is, is wel je degelijk je een hoorstel wat we nou horen, niet? Onbetwist. Wat zeg je? Onbetwist. Oh, ja. En wat ben je nou van plan? Jij gaat nog een keer naar buurman Veldman en je vraagt hem om even af te stemmen op Hilversum 1. Zeg, ben je nou helemaal gek? Veldman stond me dan net al aan te kijken alsof ik een vreemd soort dier was. zelf maar. Nou goed, zoals je wil, zoals je wil. Goedenavond, Veldman. Zou ik je nog even mogen storen? Maar natuurlijk, ga je gang, man. Ga je gang. Kom erin, kom erin. Sir. Sure. Goedenavond, mevrouw Veldman. Dag, meneer Lawson. Wij, uh, wij hebben last met onze radio. Het mm. is een heel geheimzinnig geval, maar de programma's die kloppen niet met de gids. Oh, ho. nou, dat gebeurt wel eens meer. Jawel, jawel, dat weet ja. ik wel. Maar ik zou toch graag even willen vergelijken met uw toestel. Nou, als ik u daarmee plezier kan doen. Wat, wat wilt u precies weten? Uh, dat uh, zou u heel veel één even voor me kunnen aanzetten? Til ze mee, ja, natuurlijk, natuurlijk. Een momentje, hè? <tie> waar gaat het precies om? Het jazzprogramma. Nou, dat is het dan. Ja, ja. Nou, goed, dat is alles wat ik wil weten. Bedankt, Valkman. Altijd graag tot u dienst <tie> beste kerel. We zijn op de wereld om elkaar uh, te helpen, nietwaar? Ja, inderdaad, inderdaad. Goedenavond, mensen. Slaap maar lekker uit, meneer Lawson. Ik u even uit. Is het raadsel opgelost? Integendeel. Nou is het pas een echt raadsel geworden. Veldman heeft heel veel zijn een voor me aangezet. Ja? En dat gaf het chessprogramma dat in de gids staat. Ja. Zal ik het dan maar zeggen, John, of zeg jij het? Nee. Zeg jij het maar. Onze radio loopt voor. Ja. Onmogelijk, maar waar. Een vol kwartier nog wel. Maar daar moet een wetenschappelijke verklaring voor zijn. Morgen laten we een monteur komen... en dan weten we waarschijnlijk meteen hoe de zaken staan. Goed, John. Eh, uh, John. Ja? Ik denk dat we de verstandigen doen dit niet verder te vertellen. Mensen zouden denken dat we niet goed sniks zijn. Hm. Tja, daar kon je wel eens gelijk in hebben... En? Nou, ik kan een uw radio niks verdachts vinden, meneer Loosel. Hij was wat vuil en ik heb een buis vervangen die toch niet lang meer te leven had. Maar voor de rest, uh, prima toestel. Nou, des te beter dan. Uh, mag ik u een vraag stellen? Zeker. Het heeft helemaal niets met onze radio te maken, Maar Ik had het er laatst met een vriendin over. Uh, kan een radio achterlopen? Nou, ja. Wat? Ja, natuurlijk. Radiogolven bewegen zich voort met ongeveer 300.000 kilometer per seconde. Dus een radio loopt altijd een fractie van een seconde achter. Hoe ver je van de zender verwijderd bent, hoe groot het achterstand. Maar dit is natuurlijk een zuiver theoretisch achterstand. Hij is eigenlijk geheel te verwaarlozen. Ja. En, eh, uh, voorlopen. Voorlopen, zei u het mevrouw? Ja, ik zei voorlopen. Totaal uitgesloten, mevrouw. Totaal. Dank u. Dat dacht ik al, hoor. Zeg, luister eens, John. Hmm? Die geschiedenis met onze radio. Daar valt geld uit te slaan. Als bezienswaardigheid bedoel je zeker? Ach, nee, domme, hoor. Gebruik toch eens even je verstand... Hij loopt nou elf uur voor. Dat is al twee weken zo, dus het ziet er naar uit dat het wel zo zal blijven. Wij horen het nieuws elf uur vroeger dan iemand anders. Je bedoelt... Ja, dat bedoel ik. Wij openen een nieuwsagentschap. Of nee? Nee, John, dat is te opvallend. Jij begint met een paar journalistieke stukjes te verkopen aan een krant. Dan moet je je werk natuurlijk nog niet meteen voor opzeggen. En dan later, als we dat het beter voorzitten, openen wij een nieuwsagentschap. Ik? In de journalistiek? Kom nou. Nee, luister nou eens, John. Stel je voor dat je aanstonds in het nieuws van acht uur... Dat in werkelijkheid het nieuws is van negentien uur vanavond? Juist, stel je voor dat je daarin hoort dat er vanmiddag een, een schip vergaat. Om drie uur. Je schrijft de gegevens op en je telefoneert ze om vijf over drie naar een paar kranten. Ze zullen je met goud overladen. Tja, het is geen gek idee. Hoewel uh, helemaal eerlijk lijkt het me niet. Vertel jij me dan maar eens wat de oneerlijk heerlijkzaam is als je dat kan. Tja, het is geen alledaags geval, hè? Nou, ga jij maar naar je werk. Ik luister om acht uur naar het nieuws en ik noteer wat me interessant lijkt. Goed? Ja, nou goed. Tot straks dan maar, Betty. Tot straks, John. Ik heb het nog beter gedaan John, ik heb de bandrecorder van Veldman geleend en het nieuws opgenomen. Oh. Wil je het even horen? Ja graag. Tans volgt het nieuws. In Vietnam werden vandaag 200 bombardementen door de Amerikaanse luchtmacht uitgevoerd. Ex-president de Gaulles gezondheidstoestand baart nog steeds zorgen. In eigen land kwam het deze middag rond 5 uur tot hevige botsingen tussen de Amsterdamse politie en groepen jongeren... ...die het paleis op de Dam wilden bezetten. Dat laatste. Rond vijf uur hevige botsing tussen politie en Amsterdamse jongeren. Dat telefoneer je om vijf over vijf aan de krant. Een Mooi bericht om te beginnen. Nou, dan wachten we maar af wat er van komt. Om vijf over vijf? Ja. Dat is te laat, Betty. Hoezo? Ja, natuurlijk veel te laat. Verbindingen werken tegenwoordig zo snel. Ze hebben het nieuws binnen een paar seconden in huis, dus. Ja, waarom zou je niet meteen openbaren als de sensationele reporter? Telefoneer om vijf uur precies. Ja, dat lijkt me ook beter. Weet je Betty, ik begin er echt wat plezier in te krijgen. Dat is helemaal niet zo'n slecht idee van jou. Dat zou ik denken. En nou luisteren we verder naar het nieuws. Jij noteert de bijzonderheden en je telefoneert om vijf uur precies. Je vraagt je baas maar eventjes toestemming op te bellen. Goed, goed. In Vietnam werden vandaag 200 bombardementen door de Amerikaanse luchtmacht uitgevoerd. Het gaat hier om een record aantal vluchten. De gebombardeerde doelen waren vooral spoorwegen naar militaire opslagplaatsen. Dat we zo weinig van die Lawson's horen, hè? Tja, het waren zulke aardige mensen. Ja, ja, ja. ja, ja. Het geld zal ze aan naar het hoofd gestegen zijn. Moet je ze in huis zien, zeg. Duurder duurde kon het niet. Nieuwsagentschap Lossen. Wat nou? Zijn agentschap is over de hele wereld bekend, zeggen ze. Maar je moet de kranten maar eens bekijken. Al het kerstverse nieuws komt van het agentschap Lossen. Ja, dat is wel zo. Maar, eh, Hoe doet hij het? Hm? Ja, als ik dat wist, dan waren we net zo rijk. inderdaad. Zeg, weet je wat er over hem verteld wordt? Wat dan? Dat zijn horloge altijd een uur achterloopt. Ja, ja dat heb ik ook al kunnen vertellen. Ja, ja. Snobbestisch trekje waarschijnlijk. Het zou wel. John, we krijgen nog eens last met dat horloge van jou. Ach wel, nee, kind. De mensen denken dat het een uur achterloopt, dat is alles. Ik hoop het. Wie zal er nou zo onlogisch zijn om te denken dat, dat het elf uur voorloopt? Ja, dat is waar. Verder er alles in orde voor vandaag? Ja, er is geen opzienbare nieuws, dus... Dus het agentschap Loosen zwijgt. Want het agentschap Loosen zorgt alleen voor kersvers, heet van de naald en spannend nieuws. Inderdaad. <laughs> Hoe laat is het nu? Elf uur bijna. Tijd voor het avondnieuws van 22 uur. Zet je het even aan? Ja. Het is tien uur. Dit is het nieuws. Om zes uur eindigde de vergadering van ministers van buitenlandse zaken in Parijs in een zeer gespannen sfeer. Er werden bedreigingen geuit, zowel door de Amerikaanse als door de Russische en Chinese ministers in verband met de toestand in Korea. De ministers maakten geen verdere afspraken en correspondenten in Parijs melden dat de stemming dreigend is. Een ogenblikje dames en heren, men heeft mij zojuist een telexbericht in handen. Amerika en Rusland hebben elkaar de oorlog verklaard. Na de heet gebakerde besprekingen in Parijs. New York ontving een kwartier geleden een voltreffer van een waterstofbom van 100 megaton. Berlijn eveneens. Als. Het is zover. Het moest er wel van komen. Waarom denk je dat die zender zwijgt? Om dezelfde reden waarom New York en Berlijn zwijgen natuurlijk. Het is niet te geloven. Had je het opgenomen op de band? Ja. Spoel het dan nog eens terug, wil je? Een ogenblikje, dames en heren. Men geeft mij zojuist een telexbericht in handen. Amerika en Rusland hebben elkaar de oorlog verklaard... ...na de heet gebakerde besprekingen in Parijs. New York ontving een kwartier geleden... ...een voltreffer van een waterstofbom van 100 megaton. Berlijn eveneens. Als... We hebben nog elf uur de tijd. Wat bedoel je, John? Ik bedoel dat we precies elf uur de tijd hebben... ...om de wereld voor een ramp te behoeden. Voor een ramp behoeden? Ja, natuurlijk. Wij bevinden ons in een bevoerrechte positie... Wij zijn misschien waarschijnlijk zelfs de enige mensen op aarde die weten wat er gaat gebeuren. Het is onze plicht om alles te doen wat we kunnen om dit, dit, dit, dit vreselijke te voorkomen. Hoe zou je dat dan willen aanleggen? Kant uh, inlichten? Ja, ehm... Uh, Hoe anders? Uh, ja, die conferentie in Parijs, uh. Heet gebakerd, zei de radio. Waarschijnlijk hebben ze elkaar zulke grove beledigingen naar het hoofd geslingerd dat, dat... Je wilt... Je wilt iets doen aan die conferentie? Dat die niet doorgaat? Juist. Maar wat? Ja, dat weet ik nog niet precies... Hoe laat was die conferentie? Ik geloof niet dat ze dat hebben gezegd. Niet? Nou ja, alle nieuwsbureaus zullen nu wel gons over de gebeurtenissen. Dus we zullen het wel te weten komen. De radio aanzetten. Ja, probeer maar eens. Na de atoombom op New York. Algemeen wordt aanvaard dat de oneenigheden te Parijs... de directe aanleiding waren tot het nu losgebroken conflict. De verslaggevers ter plaatse zeiden ons om half zes... dat de zaken de verkeerde kant dreigden uit te gaan... De Russische minister van Buitenlandse Zaken... Dat is genoeg. Half zes vanmiddag gaan de zaken verkeerd. Als ik dus... Als ik dus een, een bom zou gooien in de vergaderzaal om 17.15, uur Kwart over vijf vanmiddag dus. Een bom? Een bom, John? Jij? De meest vredelievende burger. Ja, dit is toch een speciaal geval, Betty? Een boom, ja. Maar ze is zo'n kleintje, weet je wel, met, met veel lawaai en rook. Wat denk je daarmee te bereiken? Nou, snap je dat dan niet? De conferentie zal onderbroken worden. Algemene consternatie, gehuilen waar. De harde woorden zullen vergeten zijn. Ja, maar voor hoe langer? Dat is toch niet van belang? In elk geval voor een paar dagen. En, en dan is er tijd genoeg om nieuwe maatregelen te treffen. Dan, dan zal ik me ook beter voorbereid hebben. Een paar vrienden te hulp hebben geroepen. Waar het nu op aankomt, is dat die rampzalige conferentie afgelast wordt. Wie had dat ooit gedacht? Wij, de Lawsons. De redders van de mensen. Nou, oh, juich maar niet te vroeg. Hoe kom je het UNO-gebouw binnen? Ach, natuurlijk laten ze mij door. Nieuwsagentschap Lawson. En uh, wat die bom betreft, ik ga direct naar mijn oude vriend Smith. Die maakt in zijn vrije tijd vuurwerk. Die knutselt wel even een kneedbom met elkaar. Zou je niet eerst eens even Schiphol bellen... om te horen hoe later nog een vliegtuig naar Parijs vertrekt? Ja, gelijk heb je... Hoe laat vertrekt het eerste vliegtuig naar Parijs? Um, vanmiddag om drie uur, meneer, met de Air France. En dan ben ik een uur later in Parijs? Zo ongeveer, meneer. Kan er een plaats gereserveerd worden voor het nieuwsagentschap Lawson? Oh, jazeker, natuurlijk, meneer. Een ogenblikje. Even de boekingslijsten checken. Ja, dat kan ik wel voor u in orde maken, meneer. Dank u wel. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Lawson. Zo, dat is dat. Ik ga nou eerst even naar Smith voor die rookbom. In orde, John. Tot straks, hè. John. Het is van het grootste belang. Ja. Je begrijpt toch wel dat ik je niet kom lastigvallen als ik daar geen goede reden voor heb. Nou, uh, vertel dan maar. Ach, er is toch niks meer te verliezen. Luister, jij kent het succes van mijn nieuwsagentschap, hè? Ja, ja, ja. Maar wat heeft dat ermee te maken? Weet jij waar dat succes vandaan komt? Dat komt omdat ik een radio heb die voorloopt. Uh, voorloopt? <tch> Toch onmogelijk, ja, Goed, zoals je wilt. Ik heb nu geen tijd om daarover te argumenteren. Maar het is zo. En zojuist hoor ik via mijn radio dat vanavond om 21.45 uur de derde wereldoorlog zal uitbreken. Zeg, je bent toch niet een beetje boven je theewater, John? Zie ik er zo uit? Nee, nee, eerlijk gezegd niet. Nou, en uh, verder. Tot die wereldoorlog zal besloten worden vanmiddag om half zes in Parijs. Uh. Ik moet daar iets aan doen. Goed, ik zal me net doen of ik je geloof. Nou, vooruit dan maar. Eh... Uh... Een kneedboom, zei je, hè? Hm. Erg dodelijk. Ja, wel, nee, man. Helemaal niet dodelijk. Alleen uh, veel lawaai, veel rook en zo. Ja, maar goed. niet te gevaarlijk. Nee, goed, goed, omdat jij het bent. Maar ik heb er ongeveer anderhalf uur voor nodig. Kan dat? Het is nu twaalf uur. Om veertien uur vertrek ik naar het vliegveld. Ja, dat, dat komt goed uit. Nou, tot straks dan, hè? En vast bedankt. Wees voorzichtig, John. Natuurlijk, liefje. Vanavond ben ik er weer en dan horen we het goede nieuws over onze radio. Soms wou ik wel dat we die vervloekte radio nooit hadden gehad. Die is goed, zeg. En dan vanavond een atoombom op onze kop, zeker? Nou, tot kijk, hoor. Tot ziens, John. Pardon, meneer. Vindt in dit gebouw de vergadering van de ministers van Buitenlandse Zaken plaats? Jawel, maar u mag niet naar binnen. Pers? Ook niet. Mag ik u even mijn papieren laten zien? Ja, dat zal u niet verder helpen. Ja, agentschaplozen. Nou, ik zal het even voor u informeren. Een ogenblikje. Ja, we willen in uw speciale geval wel een uitzondering maken. U mag in de hol. Dank u, meneer. Dank u ze. Kunt u me zeggen waar de vergaderzaal is? Ja, die grote deur. Aha. En uh, die raampjes, uh, die komen er ook op uit natuurlijk. Jawel, wel. Maar... Nou, daar gaat hij dan. Nu nee, of nooit. Wat, uh, maar niemand, laat me door. Laat me los! Ja. Laat me los! He. Halt hem! Halt hem! Taxi! Taxi! Langs een omweg, maar vlug! Vlug man! Vlucht dan toch! De politie zit toch niet achter uw man Je mannen, hoop ik? Jawel, maar dat doet hij niet. Hoe betaal je dubbel? Ja. Voor de beroep, voor de beroep. Maar ja, ze doen niet genoeg spelen, is mij al. Dat is lang geleden dat ik jou gezien heb. En in, in een café nog wel. Veldman, oude jongen, ik heb iets te vieren. Oh ja? Nou, hoor. Of... hoe laat heb jij het? Uh, Even voor tien, hè. Goed zo, goed zo. Aannemen. Meneer Larsson. Geef ons toch nog eentje. Ah, oh, sorry. En bedankt. Hier, Veldman, ja. goeie vriend, oude jongen... Drink op het voortbestaan van de mensheid. Ah, tjus. Ach, Kastelein, noemen we een plezier. Zet de radio even om voor de nieuwsberichten van tien uur. Tuurlijk, meneer. En nou goed luisteren, Veldman. Heel goed luisteren. Vooral naar wat je niet gaat horen. Hoeveel hebben we al gedronken, meneer Loosan?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 ...heeft een kwartier na het beëindigen van de bespreking een boom in de vergaderzaal gegooid. Er is slechts materiële schade, daar de ministers de zaal reeds verlaten hadden. Een werkster moest met lichte brandwonden in het hospitaal worden opgenomen. Een overblikje, dames en heren, men geeft mij zojuist een telexbericht in handen. Amerika en Rusland hebben elkaar de oorlog verklaard... ...na de heetgebakende besprekingen in Parijs. New York ontving een kwartier geleden een voltreffen van een waterstofboom van 100 megaton. Berlijn eveneens. Als... Als je me nou... Wat heb je Lossen? Een horloge. Een horloge? Dat loopt altijd een uur achter, dat weet iedereen. Bedoel je dat? Ja. Betty heeft nog zo gezegd dat ik daar vroeg of laat nog eens last mee zou krijgen. Natuurlijk waren ze al weg, de ministers. Zeg, jij was die bommengooier in Parijs toch niet? Ja, waarom in godsnaam? Waarom? Ach, dat is nou toch niet belangrijk meer. Het fatale uur van Mr. Lawson. Geschreven door de Belgische auteur Paul van Herk. Bewerking André Meurs. Rolverdeling John Lawson, Paul van der Lek. Betty Lawson, Corrie van der Linden, Veldman Jan Borkes, Mevrouw Veldman V. Sierrone, Bill Smith Hans Veerman, Radiomonteur Tony Folletta, Portier Jos van Turenhout, Receptioniste. Nora Boerman. Omroepers Hans van Zeil en Karen van den Winkel. Technische Realisatie: Herman van der Lely. Assistentie: Leo Janssen. Regie: Harry Bronk.